Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen dit is het nieuws van NOS op 3. Er is binnenkort plek voor 50.000 vluchtelingen uit Oekraïne. Per veiligheidsregio kunnen 2000 mensen terecht. De regio's willen opvangplekken regelen, onder meer hotels en leegstaande kantoorpanden. Ook worden bij mensen thuis opvangplekken gezocht. Het is niet bekend hoeveel mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht nu in Nederland zijn. Wel is duidelijk dat opvanglocaties in Amsterdam en Harskamp in Gelderland vol zijn. Er is een nieuwe tussenstand bekendgemaakt van de Giro 555-actie. Het nieuwe bedrag dat is opgehaald voor Oekraïne is. 63.300.584 63 euro. Het doel van de actiedag is om zoveel mogelijk geld voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne op te halen. En ook in Nieuwe Gein wordt vanavond geld ingezameld voor Giro 555. Daar voetballen op dit moment 22 beroemde influencers tegen elkaar. Influencer Celine vertelt waarom ze meedoet. Ja, ik vind het wel heel belangrijk. Zeker als je een mooie boodschap kan delen. Ja, dan doe ik dat met veel plezier. En ik vind het mooi dat we hier allemaal staan samen voor de slachtoffers van Oekraïne. Ja. Dus uh, met heel veel plezier. Het opgehaalde bedrag wordt later vanavond overhandigd tijdens de tv-uitzending van de Giro 555-actiedag. En hij is pas 17 jaar, maar je kunt al op hem stemmen in Den Haag bij de gemeenteraadsverkiezingen. Chris staat op plek 6 op de lijst voor de SGP ChristenUnie. Maar zelf mag hij nog niet stemmen. Ik uh, moet nog een jaartje wachten en dan... Uh... Volgens mij met de provinciale staten mag ik uh, voor het eerst stemmen. Houdt hem niet tegen zelf wel politiek actief te zijn in zijn stad. En zijn klasgenoten vinden dat best cool. Die vinden het stiekem ook wel cool. Ik uh, krijg vaak wel een, uh, leuke berichtjes als ze me voorbij hebben zien komen op Instagram bijvoorbeeld. Dus, uh, en die vinden het ook echt wel goed dat ik me inzet voor de stem van jongeren. En uh, ook laat zien dat, het niet alleen, uh, dat de gemeenteraad niet alleen voor uh, oude mensen is. De stem van jongeren vertegenwoordigen dus. En ondertussen moet Chris ook nog even zijn middelbare school afmaken. Het weer, het is helder. Op veel plaatsen gaat het een paar graden vriezen. Morgen zon en met 10 graden iets warmer dan vandaag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.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 Nou, zijn deze nummers uh, die je nu uitvoert in het klein. Ja. Ik bedoel, we hebben er net een voorbeeld uh, gezien... hoe die dus uh, robuuster kan uh, ja. klinken. Hè? Uh, uh, ik ben even de titel. On the Road. On the Road, ja, ja. Risico, ik net zeggen. Uh, maar dat is, ja, dan, dan, dan uh, zit dan al meteen het in je hoofd... Uh, van, van zo wil ik het hebben? Mm, niet altijd, soms hm. wel. Bij On the Road was dat, was dat eigenlijk wel, want toen...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 Nou, een fool heet hij. A fool. Ja, dat die past ook zeker. Ja, ja, ja. ja. A fool, hier is hij. Melle. I've been spending weeks at your ghost. Trying to avoid the where do we go. We can drive away to the coast. Or climb up in the trees until we get. to get Dat was hem uh, mensen. De, het laatste nummer. A Fool hoorde je net bij dit uh, gedeelte van uh, Alternative FM. Uh, we gaan nog uh, zo dadelijk nog even de afsluitende uh, babbel doen met Melle. Maar eerst nog even een stuk uh, muziek. No Ninja MI I. Vorige week hebben we hem ook al uh, gedraaid. En het uh, nummer dat heet Custom Pop. Er komt uh, materiaal aan uh, van uh, Lorena the Tide, uh, en de uh, Tide. Dat uh, zal gaan komen uh, uh, rond volgende week. Open Sea, uh, het is best wel een heel, uh, heel leuk nummer. En zeker past dat ook wel uh, nu wij uh, hier in Zandvoort uh, zitten. Want ja, de zee is niet ver weg. Uh, denk ik. Heb jij iets uh, met de zee, uh, Bella? Uh, ja, niet heel specifiek, maar ik hou wel van uh, ja. dagje strand. Ja? Ja hoor. Ja. Um, waar, uh, waar, waar, waar kom je oorspronkelijk eigenlijk vandaan Uit Leiden. Uit Leiden? Ja. ja dus, dus, dus ja, gebroeders de Nobel en dan uh, ja. heb je wel een uh, lijntje lopen of wat dan ook. Ja, of niet? zeker. Ja. Daar hebben we ja. een aantal keer gespeeld. En uh, nou, als het over het strand gaat, vroeger veel naar Katwijk geweest. Naar Noordwijk dacht, dacht ik al. Ja, dat ja. zijn, zijn wel uh, de twee basplaatsen ja. die een beetje in het verlengde van, uh, van Leiden liggen. Zeker, zeker Katwijk. Ja.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 Dus daar zit het nog even op achteren. ja, We uh, hoorden net wel wat uh, weer op de radio. We hebben weer carnaval gevierd. Huh. En, wat denk je? De bespretingsafers oh, zijn weer opgelopen. Oh. Ja. ja, goed. Het, uh, dat, dat zijn er, denk ik... Uh, nou, we hebben nu nu met een uh, ziekmakende variant nee, te maken. Hoewel de virologen... Mis jij ze ook niet op de televisie? <lacht> nee, zeker niet. <lacht>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 Hedden ja, het ja goed Maar goed. Ik, nou, ik, ik zal je wel zeggen. Ik heb <laughs> wel zoiets van. Nou, geef mij toch maar dan Apostelhausen en uh, Mojon Koopmans ja. maar. <laughs> ja. ja, dat snap ik wel. Ja, in dat, maar ik snap wel. Bij jullie was dat natuurlijk een groot bakker Alleen als ja. daar weer het uh, nodig alweer over uh, gezegd werd. Ja. Ik uh, vond het uh, heel leuk dat je geweest was. Ja, ik ook. Thanks voor de uitnodiging. En uh, nou ja, als er uh, weer, uh, weer wat. Uh, dat zal weer even een tijdje duren. Want uh, ja, ja, in april dus dan. Uh, nou,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 Of a chance, mazes of colors in despair.